9 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Vitesse en de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in Den Haag. zijn het oneens over de visumaanvraag voor voetballer Dani Mori. Het consulaat beweert dat het geen verzoek heeft gekregen. of de speler met een Israëlische nationaliteit het land mocht bezoeken. Maar de leiding van de club het Arnhem bestrijdt dat. Zij zeggen dat ze juist door de ambassade zijn doorverwezen naar lokale autoriteiten. Vitesse wil nog niet zeggen wie heeft verteld dat de Israëliër niet welkom is. De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een record aantal bevingen veroorzaakt. Er werden 127 bevingen gemeten. Het jaar daarvoor waren dat er 93. De stijging valt samen met een flink hogere gasproductie...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 Het Afghaanse meisje dat gisteren werd opgepakt... omdat ze met een bomgordel een aanslag zou hebben willen plegen... zegt dat ze gedwongen werd door haar broer. Ze zegt dat ze niet door de politie gearresteerd is... maar dat ze zelf naar de politie is gegaan. En ook zou ze geen acht zijn, maar tien. De bedoeling was dat het meisje een militaire basis zou opblazen. Het weer. Vanavond en vannacht nog wat regen... maar morgen droog en af en toe zon. Het wordt dan elf graden. Donderdag verandert te weinig. Vrijdag wordt het kouder, maar ook droger. En het gaat voorlopig niet vriezen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Wij gaan onze eerste volle week in hier in het nieuwe schema... en dat betekent dat u vandaag, morgen en donderdag... met ons samen namens de VPRO door de ramen naar de wereld kunt kijken. Dat gebeurt vanaf nu iedere week wanneer koningvoetballen toestaat. En vandaag betekent dat onder meer een bezoek aan Schotland... dat als het aan veel schotten ligt op weg is naar onafhankelijkheid... Want het moet beter kunnen daar. Well, it's a great irony, isn't it? This is a very energy rich country. We have renewables, we have oil and gas, we have nuclear power stations. We have a very rich energy country. And unfortunately, we have one in three people who are poor. Ja, ze hebben zoveel en ze zijn zo arm. We hoort straks een reportage van Sophie van Leeuwen. En over een week begint in Genève de vredesconferentie voor Syrië. Als er tenminste iemand komt. Straks een discussie over de vraag of het Westen... meer toenadering moet zoeken tot het Assad-regime. In Turkije werden vandaag weer veel politiemensen ontslagen... in wat volgens analisten een gevecht is tussen premier Erdogan... en de wat mysterieuze Gulen-beweging. Ook daar meer licht op vandaag. En tenslotte kandidaat 2 in onze verkiezing van de dictator van het jaar 2013. Dat zometeen, maar nu eerst naar onze eigen minister van Buitenlandse Zaken. Want rond dit uur beëindigt minister Frans Timmermans zijn driedaagse bezoek aan Cuba. En hoewel het de eerste keer was dat een Nederlandse minister het communistische land bezocht... is die reis zo stil mogelijk gehouden. Op het laatste moment aangekondigd en zonder dat er een enkele journalist meeging. Redacteur Edwin Koopman belde met de dissidentenblogster Joannis Sanchez op Cuba. En die had om te beginnen een interessante mededeling. Ik weet al een paar weken van het bezoek. Ik heb het van de Nederlandse ambassade gehoord. En ik wist ook dat het een strikt officieel programma zou zijn. Mm, dus ze hebben jou niet gebeld. Natalia Mado. Helaas niet. Bij mijn weten heeft ook geen enkele andere activist... of iemand van een onafhankelijke organisatie een uitnodiging gekregen... om die minister te spreken of op zijn minst persoonlijk te ontmoeten. Ik dat het interessant ik denk dat het interessant geweest zou zijn. Want er zijn veel projecten die te maken hebben met democratie en mensenrechten. Dat was beter geweest. Zelf had ik hem ook graag gesproken. Al was het alleen maar om te vragen naar zijn ervaringen in de Oekraïne... toen hij bij de demonstranten in Kiev stond. Hij gaat wel praten met Mariela Castro die opkomt voor de homorechten. Is dat een, een slimme keus? Precies tijdens het bezoek van jullie minister maakte de Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten hier bekend dat in december 1123 tegenstanders van de regering zijn gearresteerd. Ja. Mm -hmm. Als je iemand zou moeten kiezen om over mensenrechten te praten, dan is dat niet Mariella Castro. Ze is de dochter van de president. Dan ga je praten met de mensen van die commissie die de mensenrechten onderzoeken en de thermometer hebben van de situatie hier. Toen onze minister in de Oekraïne was, liet hij zich riant filmen tussen de mensen van de oppositie. Zijn jullie niet belangrijk genoeg? Ik denk dat de Cubaanse regering voor het bezoek als voorwaarde heeft gesteld dat hij niet met de oppositie zou praten. Tegelijkertijd valt op dat dit bezoek ontzettend weinig aandacht heeft gekregen in de media hier. Ik weet niet of dat een wens was van de minister of van onze regering, maar op tv en radio is niets. Alleen een klein stukje bij de sport op pagina 7 van het officiële dagblad Gramma. En daarin stond geen woord over ontmoetingen met de minister of met Raúl Castro. Suggereer dan dat er een soort deal zou zijn... dat de minister niet met de oppositie mag praten... en dat de Kubanen in ruil het bezoek een beetje stilhouden? Je moet de staatsmedia leren lezen... Alles heeft hier een betekenis. Het feit dat jullie minister op pagina 7 bij Sport staat... in een bericht van drie regels... betekent of dat ze niet over eventuele akkoorden willen spreken... of het is gewoon om hen te zeggen op welke plaats hij komt. Uh, hier wordt gezegd dat zo'n reis de democratie en de openheid in Cuba zal bevorderen. Uh, wat, wat denk jij ervan? Mijn kritiek is dat de minister niet de pluraliteit van Cuba heeft opgezocht. Tegelijkertijd is het goed dat er akkoorden worden gesloten. Als er geen dialoog is, is uiteindelijk het Cubaanse volk altijd het slachtoffer. De top van de macht zal het niet aan geld, internet of materiële zaken ontbreken. Ik hoop dat dit bezoek uiteindelijk ook ten goede komt aan de bevolking. Uh, hij zal wel een goede indruk hebben gekregen van Cuba. Waarschijnlijk wel. Dit soort rondleidingen geven de bezoeker altijd een aangename indruk met veel euforie. Van een Cuba dat vooruitgaat. En de moeite die de regering doet om het volk onderwijs en gezondheidszorg te geven. Maar of die indruk lijkt op de situatie in Cuba, daar heb ik me twijfels over. Als Cuba dat wat ik bedoel. Tot zover Edwin Koopman in gesprek met de dissidentenblogster... Joanny Sanchez. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... heeft Cuba vandaag aan het eind van zijn bezoek opgeroepen... nog verder te hervormen. Nederland ziet de grotere economische vrijheden voor Cubanen... graag vergezeld gaan van grotere politieke vrijheden... inclusief een verbetering van de mensenrechten situatie. Dat zei de bewindsman na een gesprek met zijn Cubaanse collega... Bruno, Bruno Rodriguez.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 Ja, u weet het, Bureau Buitenland organiseert deze maand... de verkiezing van de dictator van het jaar 2013. Vorige week nomineerden we om dat bezoek van Frans Timmermans te vieren... Raoul Castro, de sterke man van Cuba, als eerste. Vandaag is het de beurt aan de tweede kandidaat, Alexander Lukashenko. Hij is sinds 1994 onafgebroken president van Wit-Rusland... en wordt bestempeld als de laatste dictator van Europa. Aan de telefoon heb ik Franca Hummels. Ze is freelance journaliste en gespecialiseerd in Wit-Rusland. Goedenavond, mevrouw Hummels. Goedenavond. U hebt uh, argumenten waarom Lukashenko deze uh, bloedspannende verkiezing... tot ja. dictator van 2013 moet winnen. Uh, onze buitengewoon strenge jury vereist dat u ze puntgewijs opzomt. Wat is nou, argument is nummer 1? Ik heb er vijf. De eerste is, uh, als je kijkt naar het lijstje van de mensenrechten... dan uh, schendt Lukashenko ze keurig één voor één. Echt, uh, echt heel zorgvuldig. Dus er is geen persvrijheid, er is geen vrijheid van vereniging. Uh, nou ja, eerlijke processen, daar, daar doet niemand aan. Dus gewoon echt uh, heel keurig van uh, rechten... die zijn uh, ja, voor mensen die het uh, die doen aan mensenrechten. Okay. En daarvoor, dat zal het niet inwistels ja. Oké, okay, dat is één. Hij slaat dus geen nee. enkel mensenrecht over. Nee. Nee, precies. Nou, hij is echt een man van het volk. Hij komt zelf van de collectieve boerderij. Daar is hij ook voorzitter van geweest uh, voordat hij uh, in het parlement uh, lid werd van de corruptiecommissie. Uh, hij praat ook een beetje boers. En uh, nou, dat komt ook in zijn uh, persoonlijkheidcultus, die hij goed uh, uitbuit, uh, komt dat ook wel terug. En hij laat zich ook steeds zien als een uh, viriele man. Um, hij heeft een jong zoontje dat hij overal mee naartoe sleept. Hij laat zich steeds ijshockeyend en skischanspringend fotograferen. Nou ja, en ook voor een uh, echte dictator. Hij heeft gewoon een goede snor. Dat hoort er denk ik ook bij. Oké, okay, goed. Dat was twee. Een echte man van ja. het volk en een goede snor. Ja. Nummer drie. Drie is uh, uit IJ, Hij voert een vrije transparante dictatuur. Als je in Rusland je mond opentrekt... dan krijg je gevangenisstraf. In sommige andere landen... bijvoorbeeld het Oostenbuurland van Wit-Rusland... krijg je dan een auto-ongeluk. En uh, ja, in Wit-Rusland krijg je gevangenisstraf. Niet met een eerlijk proces. En ook niet omdat je uh, je mond hebt opengetrokken... maar vanwege belastingontduiking of iets dergelijks. Maar dat en je hebt um, nog steeds mensen die in de psychiatrie worden opgeborgen. op het moment dat ze uh, dissidente meningen hebben. En een okay. ander voorbeeld van die transparantie is dat de KGB. Die heet nog steeds KGB. Nou, daar wordt ik helemaal niet moeilijk over gedaan. Die wordt uh, gewoon op iedere school en op iedere fabriek. zijn gewoon kgb uh, Officieren. En iedereen weet ook wie ze zijn. En uh, nou, die gaan met je praten op het moment dat je verkeerde vrienden hebt. En die gaan je dan vertellen dat uh, op het moment dat je uh, niet over die verkeerde vrienden vertelt... dat dan bijvoorbeeld het best wel eens zou kunnen gebeuren dat je moeder haar baan verliest. Ja, ja. Maar daar wordt, niet, uh, daar wordt verder niet heel uh, uh, geheimzinnig over gedaan. Nee, nou, Oké, okay, nummer, uh, nummer drie. Dictatuur. Een heldere, transparante dictatuur. Nummer vier. Ja, nou hij krijgt het dus voor elkaar in ons vrije Europa. We laten ons zo uh, voorstaan op onze democratische traditie en zo. En ondertussen is gewoon echt uh, de directe Oosterbuur van uh, de Europese Unie... is gewoon nog steeds zo'n ouderwetse old -cool sovjet dictatuur mm -hmm. Nou, dat is, uh, dat is best een prestatie. Wordt hem, uh, ik kan niet zeggen, geen strobreed in de weg gelegd. Er wordt hem wel een strobreed in de weg gelegd door de Europese Unie... maar veel meer dan een paar sancties gaat het niet... Rusland doet moeilijker mm -hmm. uh, tegenwoordig. Maar dat is dan niet vanwege de dictatuur, maar vanwege de economie. En dan komen we bij punt 5 al aan. Punt 5. En dat is waar hij in 2013 ook weer echt, uh, echt die titel heeft uh, verdiend... Uh, Um, nou ja, doordat er uh, gedoe is met gasleidingen in Rusland... die verhalen kennen we ook uit Oekraïne... Um, heeft Lukashenko bedacht dat de economie iets uh, zelfstandiger moet worden. Het is nu nog steeds een staatsgeleide economie. Nog steeds. Um, dat, dat blijft ook zo, maar er komt een, een nieuwe economische politiek. Iets meer kapitalistische injecties. Aha. Maar uh, omdat... Uh, ja, dat kun je natuurlijk niet aan de lagere nomenclatura overlaten. Dat, uh, dat, ja, die kunnen dat niet. Dat moet je echt aan een echte... Uh, Kwaliteitsman overlaten. Dus hij heeft besloten om dat, uh, daar zelf op toe te zien, op deze modernisatie. Oké, okay, maar. Me ook nog dit domein, domein uh, van, uh, van, het, van het bestuur heeft hij gewoon even in zijn eigen portefeuille gestopt. Ja, maar dus wel een moderne dictator in die zin dat hij begrijpt dat hij met de kapitalistische ontwikkeling mee moet gaan. Nou, het, nou kijk, de Sovjet-Unie is in 1991 uit elkaar gevallen. We zijn inmiddels in 2014. Um, dat je nu uh, begint met uh, nou het is niet, er zijn al wel eerdere kapitalistische stappen genomen, maar het is nog steeds. De vrije markt of zo, daar is geen sprake van. Ja, u moet niet uw eigen argumenten gaan zitten ondergraven nee, nu, hoor. We hadden nee, vijf ik... sterke punten. Ja, en het punt is dat hij de economie naar zijn eigen... Oké, okay, ...naar zijn precies. eigen zijn uh, okay. heeft okay. getrokken. Dat, dat is en, het uh, argument. Oké, okay, dus het is... niet de economie. Ja, het is mij duidelijk. Hartelijk dank, Goed. Franca Hummels. Journalist en specialist aangaande Wit-Rusland. We hebben nu twee ijzersterke kandidaten. Raúl Castro van Cuba en Alexander Lukashenko van Wit-Rusland. Maar het, het wordt nog veel spannender... Morgen, morgen de volgende, no, volgende nominatie hier in de uitzending. En u kunt Bureau Buitenland op Twitter volgen via het BBVPRO. En daar mee discussiëren over wie dictator van het jaar 2013 moet worden. Er kan er maar één de beste zijn. Goed, een maand lang al. We gaan naar Turkije. Is in Turkije een keiharde machtsstrijd aan de gang. Het begon ermee dat diverse leden van de entourage van premier Erdogan... werden gearresteerd op aanklachten van corruptie. En daarna herschikte de premier zijn kabinet... en begon hij terug te slaan door politie- en justitiemensen te ontslaan... die bij dat corruptieonderzoek betrokken waren geweest. Volgens analisten gaat het hier over een gevecht tussen Erdogan... en de machtige moslimgeestelijke Fethullah Gulen... Wie is deze Gulen en wat is zijn macht en hoe gaat deze machtsstrijd zich verder ontwikkelen? Daarover ga ik spreken met Turkije-kenner Ali Yaskili, die naast mij zit. Goedenavond. Hallo Chris. En aan de telefoon vanuit het repetitielokaal waar ze de première van haar programma morgen aan het voorbereiden is. Niel Gunjerli, schrijfster, actrice en cabaretière. Ook goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. De zenuwen gieren door je keel voor morgen? Ja, of? nou de première is 31 januari. Oh, ik dacht uh, Maar morgen. dit is de montageweek om alles bij elkaar te brengen brengen en morgenavond is inderdaad optreden in Schietan. Okay. ja, ja, oké, okay. vandaar. Goed, nou, heel veel succes alvast gewenst voor morgen. Dank. Toch wil ik even met jou beginnen over uh, meneer Gulen, want jij, jij kent de beweging, je kent de man ook, je bent naar bijeenkomsten van hem geweest in Amerika, waar hij woont. Um, kan je uitleggen waarom je daarheen ging? Nou ja, ik, ik ging in 2006 uh, Nederland verlaten. Toen ging ik wonen in Turkije. En toen ik daar aankwam, toen hoorde ik van vele mensen... dat er een beweging was, uh, Gulenbeweging. En ik kende het helemaal niet. Ik had het helemaal nooit gehoord in Nederland of gelezen. Dus ik wilde wel weten wie dat was. Zoals het klonk, klonk het heel eng en was het, het, het, het, het, het klonk als een, ja, een hele enge beweging. Ik ben me gaan verdiepen, ik ben zijn boeken gaan lezen en ik vond het eigenlijk wel hele mooie theorieën. Een van zijn zinnen wat in elke boek voor van hem voorkomt is, als je elkaar niet kan vinden in geloof, zoek elkaar op in God. En als je daar ook niet kan vinden, zoek elkaar op in de liefde. En dat is, ja, mijn levensmotto is... ...mijn geloof is liefde, mijn familie is de mensheid... ...en mijn land is de wereld. Dus yeah. het kwam heel erg overeen. En, um, dus en ik schreef in die tijd ook columns in Turkije. Yeah. En ik schreef een column hierover... ...letterlijk van mijn ervaring... ...wat ik hoorde van mensen, de angst... ...en wat ik las en hoe mooi ik dat vond... En die column dat werd een, nou dat werd een heel heisa. Die hele stad stond bijna op zijn kop en hoe, hoe durfde ik zoiets te schrijven? En hoe kon ik als een moderne democratische vrouw uh, voor hem op te nemen? Ik zou voor hem moeten vrezen. Dus het werd nog groter en daardoor werd mijn nieuwsgierigheid ook nog groter. Dus toen ging je naar Amerika. En toen ben ik naar uh, Pennsylvania gegaan, en wat uh, waar je hij daaraan? woont. Ja. En ik heb hem ontmoet en ik vond dat, ja, heel bijzonder. Het was ook, het was ook een nieuwe wereld dat ik niet kende. Hij, hij had, ja, wel duizenden bezoekers in zo'n week. Er kwamen mensen, Turken uit de hele wereld, hem opzoeken. Er waren zelfs Turken die hun dorp niet eens uit waren geweest. En die waren nu gaan reizen naar New York om de trein te pakken om hem op te zoeken. Hmm. Uh, dus het was, het was voor mij een totale nieuwe wereld. En zijn dat dan hele grote bijeenkomsten waarop hij spreekt? Ik bedoel, ik, ik krijg een beeld van, van de Bachwan die een hele zaal vol nee, toespreekt. Nou ja, het, zijn bij, het zijn bijeenkomsten van, van 50 tot 100, misschien max 150 man. Maar ja. het zijn wel duizenden bezoekers in, in, in, in een maand. Dus ja. het is, er komen wel constant mensen aan om zijn preken aan te horen. Hij heeft zelfs een zendtijd in Amerika waar hij één uur in de week... Uh, zijn speeches geeft en waardoor waar het ondertiteld wordt. En zelfs Amerikanen luisteren daarnaar. Ja, en wat, en wat, wat zegt hij zo al in zijn preken? Ik bedoel, uh, zegt hij meer dan wat jij net in die ene uh, zin zei... als je elkaar niet in God kan vinden, dan maar in de liefde? Nou ja, wat mij zo, vooral zo raakte is dat hij al, na het uh, volk dus dat hem aanbidt zegt, als je alleen de Koran leest... dan word je alleen maar een aanbidder van een geloofsboek. Maar als je ook uh, de kunst leest... als je ook, weet ik wel, rekenen, wiskunde... De, ontwikkel jezelf. Want alleen dan kan je het geloof echt begrijpen... en voelen in je hart en verstand. Nou, dat zijn dingen wat ik denk... ja, islam had en heeft een spirituele leider nodig... die de mensen, ook de onontwikkelde mensen... Uh, dingen bijbrengt. Maar het mooie wat ik vond bij hem was... Dat mensen van ieder klasse, van ieder laag, ook de Turks heel veel, de schrijvers, de acteurs, de artiesten, dat ik, wat ik daar zag, dat ik dacht, mm. wauw, maar het, de meesten doen het ook nog eens in geheim, want uh, er is een gros in Turkije die inderdaad bang is. Die bang is dat ze denken, oh, Amerika voet hem als Khomeini en hij komt naar Turkije op een dag en verandert het overnight in Iran. Dus yeah. Die angst speelt heel erg een rol. Ja. Yeah. Dus daardoor mensen die hem, uh, uh, sympathis sympathisanten van hem... die durven dat niet, ook nog eens niet landelijk toe te geven. Nou, omdat ze dan bang zijn dat ze afgeschoven worden. Oké, okay, ik ga even naar Ali Yasgili hier in uh, de studio. Dit, dit klinkt als een uh, buitengewoon, harmonieuze, inclusieve, uh, pluralistische beweging en leer. Wat vind jij ervan? Ik denk, zo, zo, zo komt het ook over, maar... Uh, ik denk dat, je, dat het goed is om onderscheid te maken... in de, in de verschillende gezichten die de Glenn-beweging heeft. Uh, Nurewin uh, sprak over zijn verzoenende woorden en liefdevolle woorden. Maar ik heb hier een citaat uit een preek van hem op, van YouTube... Op, van 22 december naar aanleiding van... Uh, de, de, de ontwikkelingen in Turkije en de strijd uh, met, met premier Erdogan. Daarin zegt hij letterlijk, ik, ik, ik quote... Laat Allah hun huizen verbranden, hun nesten vernietigen... hun eenheid verstoren, hun gevoelens in zonde laten... en voorkomen dat er ooit nog iets van ze wordt. Hmm. Daar is toch weinig liefde aan. Uh, nu is het zo dat... Uh, het, het probleem met de Gulen-beweging is dat men dus enerzijds... Uh, uh, ze een, uh, heeft de beweging een spiritueel gezicht... Hè, een, een, een, die voortkomt uit een traditie binnen de islam... die dat ook die kennis, uh, kennisvergaring ook benadrukt. Aan de andere kant zie je dat ze, hoewel niet politiek participeren... in bijvoorbeeld de Turkse samenleving, althans niet als formele actor... Um, wel degelijk macht en invloed uh, ja. najagen. Dus dat voorbeeld van uh, de, de Ayatollah die terugkomt... Uh, en wordt onthaald door miljoenen uh, Turken... Dat, dat is een, een, een, ja, een doemscenario uh, geweest in de beleving van veel seculierer Turken. Uh, maar wat een veel reëler, reëler scenario is... en dat hebben we ook gezien in de, nou ja, in, in de schandalen... die zijn geopenbaard uh, mm -hmm. uh, ja, ja, de afgelopen maanden... is dat de beweging wel degelijk... Uh, uh, invloed heeft in de Turkse samenleving. Ja. Mevrouw, Mevrouw Jelly, als, als het allemaal over uh, harmonie gaat en uh, leren, uh, zo, zoals u het beschreef, waarom zou zo'n beweging dan die politieke invloed willen hebben in Turkije? Nou, er zijn twee dingen uh, aan de hand. Ik, ik, bent, ik, ik, ik vind dat geen enkel spirituele leider op geen geloof, op geen enkel theorie uh, ooit uh, vloek mag uitspreken. Daar uh, die vloek wat hij heeft uitgesproken heb, heb ik ook aangehoord en uh, ik, ik, dat is een gezicht die ik van hem niet ken overigens en ook niet in zijn preken. Hm. Uh, maar aan de andere kant wat er eigenlijk gebeurt op dit moment met Erdogan en Gulen eigenlijk is het een hele mooie... Uh, uh, ja, metafoor zeg maar. Wat ze laten zien is eigenlijk letterlijk dat politiek en geloof nooit en tenminste samen kan gaan en mag gaan. Ik bedoel, de, het ene is verstand, het andere is gevoel. En het is ook een soort uh, gevecht tussen verstand en gevoel. Dus eigenlijk laten ze iets zien wat, wat iedereen ook eigenlijk niet wil zien en wat iedereen al die jaren al roept in elke landen in de wereld. Ja. Politiek en geloof, dat dat kan niet samen en dat mag Maar bedoelt, niet samen. bedoelt u nou ook te zeggen dat de Gulen-beweging... Uh, die, uh, wat meneer Jaskili zegt, uh, toch heel erg ook politiek aanwezig is? Nou ja, dat is wat we ook gelezen hebben. Hè. Zou, ze zouden hun vertegenwoordigers hebben bij politie, bij justitie. Die zouden dat corruptieonderzoek hebben uh, geïnstigeerd... Dat ze daarmee op zouden moeten houden? Nou ja, meeste mensen vragen zich af wat Gulen eigenlijk in godsnaam uh, met het politiek doet. Wat er aan de hand is en zo is het gegroeid. In Turkije van oudsher is er een cultuur dat je altijd uh, een zegening vraagt aan de ouderen. Dat kan een iemand zijn... dat kan je vader, dat kan je opa zijn. En uh, Gulen was een iemand... Waar vele, die velen respecteerden. En ook de ministers... ook uh, de uh, vele politici... die uh, hebben hem vaak bezocht. Bezochten hem toen hij in Turkije woonde... maar ook in Amerika mm. voor een zegening. En het is een meneer... het is een man die uh, ook Gorbachev... heeft, heeft, heeft gekend ja. en kent... die ook met de paus uh, discussieert en praat. Uh, Gulen is niet een man... die even in een hoekje zit... En, uh, en zielig, maar wat oproept. En u zegt, uh, daar, daar is die politieke invloed uit voortgekomen. Uh, er uit, is een uit, uit die positie. Ja, men, men vindt het heel belangrijk wat hij zegt. Hmm. Toen, toen ik bij hem was en hem persoonlijk sprak... Uh, en er waren nog een paar meerdere kunstenaars... waarin hij echt een soort bericht geeft... van ik als... Ja, als vader of spirituele vader. Okay. Uh, ik wil even naar meneer Jaskidi. Vader... Wat, wat, wat, wat denk jij, Ali, dat de, de, de agenda van de Gulen-beweging is in Turkije? Nee, waar, waar gaat dit gevecht met ik Erdogan Ik denk dat over? het veel aardser is dan, uh, dan, dan, dan je zou vermoeden op basis van zijn, van zijn preken. Dit gaat om invloed. Uh, en ik denk dat uh, met name. En waartoe moet die invloed dan leiden? Uh, nou, wat, wat we nu hebben gezien de afgelopen maanden is dat uh, die strijd met Erdogan heeft blootgelegd. Uh, hij heeft ook de politieke agenda van Gulen zelf beloofd terecht. Want hij, uh, of tenminste de beweging, sloeg, haalde pas echt uit op het moment dat hun belangen, uh, hun financiële belangen, een invloed rechtstreeks op het spel stond. om de zogenaamde DERS-HNS. Dat zijn huiswerkinstituten. die in Turkije voorbereiden op het zogenaamde staatsexamen. Dat is een landelijk staatsexamen. Je moet begrijpen dat het gaat om een industrie van circa 6 miljard dollar per jaar. En, en naar na schatting 20 tot 50 procent, is niet exact duidelijk hoeveel daarvan. Van die huiswerkinstituten zijn in handen van de Gulenbeweging... beweging dat is enerzijds hun hè, financiële bron, anderzijds is het, ook, is het ook een recruteringsmiddel. En al die lui die nu uh, uit hun functies zijn om te ontheven... dan hebben we het over mensen in het politieapparaat, in het, in het staatsapparaat... Uh, in, de, in de rechterlijke macht. Die, uh, die affiliëren zich al langer met het gedachtegoed van ja. Gulen. En op het moment uh, dat het, uh, de regering uitkwam... werkten ze ook samen met deze mensen om kritische journalisten. Maar waartoe... Recruteren ze die mensen? Wat is hun eind, uiteindelijke doel dan voor jou? Dat, dat, dat, is, dat, is, dat is een goede vraag. En het blijft, dat, dat, is, dat is ook het, uh, het gevaar dat veel mensen zien in de blen Het is een intransparante beweging die uh, invloed uh, opeist. En, en die schijnbaar ook heeft, dat blijkt uit de arrestaties. Maar zonder daar, zonder politiek te participeren. Het is niet duidelijk of ze een politieke agenda hebben. En als je op het moment dat je politiek participeert als een partij, uh, of in ieder geval met duidelijk. Uh, um, een stelling te nemen als ik ben van de Gulenbeweging... en ik doe politiek mee. Dan kun je ook politieke verantwoordelijkheid afleggen. Ja. En er is geen democratische controle op de macht die wordt uitgeoefend. Ja. En nog één laatste punt is... die aanklagers die nu uh, uh zonen van ministers, uh, uh, uh, uh, uh, ondernemers vervolgen... Die, die maken gebruik van dezelfde instrumenten... waar zij twee jaar geleden, of drie jaar geleden... Kritische journalisten die kritische boeken schreven over de Gulen-beweging... en de invloed van de Gulen-beweging, uh, waar ze die mee uh, vervolgen. Dat zijn exact dezelfde instrumenten, alleen uh, het slachtoffer is nu anders. Ja. Dus je kunt je een vraag, die, die vraag moet je stellen. Mevrouw Jelly, dat, dat, dat klinkt toch allemaal iets minder uh, harmonieus... dan uh, Gulen zelf in zijn, in zijn preken uitdraagt. Hè? Kunt, u, be, kunt u begrijpen dat mensen zich daar zorgen over maken? Nou uh, ja, kijk, ik, mijn woord is niet het woord. Mijn woord is ook geen feit. Het is mijn mening en mijn gevoel. Mm -hmm. Als het morgen blijkt dat het wel allemaal heel veel kwaad achter zit en een enorme machtbesef of een enorme geloofsconflict uh, uh, wat er aan de hand is, dan zou het mij spijten, maar... Mijn mening en mijn gevoel is wat ik van hem heb gelezen, mijn ontmoeting uh, en wat ik ervan heb gezien en de beweging onderling hoe ze met elkaar in, in ja hoe ze elkaar met elkaar zijn. Dat vind ik allemaal mooi. En ja. ik vind het maar hoe iets, hebt u die, die berichtgeving uit, uit Turkije dan uh, van de laatste tijd ervaren? Ja, het, het is, het is zo'n mensen eigen overal waar we geen grip op hebben. Daar komt Het eerste waar, dan wat eruit komt is, is angst. Ik wil dit een keer niet met angst bewandelen. Maar ja, met liefde en met open ogen en oren dat wel. En wat je allemaal hoort... Ik weet niet of, of in hoeverre journalistiek uh, nou zoveel kennis heeft uiteindelijk... of in objectiviteit in Turkije. Uh, in Nederland weet ik, toen ik uit Turkije terugkwam om 2009... En, en zei van jongens, zoek uit, wat is dat Gulenbeweging? Nederland had er niet eens ogen naar. En nu gaan we ons verdiepen... Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Ik weet niet of er een dubbele agenda is. Dat nee. zijn allemaal speculaties en doemdenkend, een beetje angstzaaien. Voor mij is dat overbodig, wat ik heb gezien en gelezen. Er zijn heel veel mensen die willen haten, die hebben niet eens een boek van hem gelezen. Die kennen hem niet, die zijn alleen maar bang. Okay. Dus ik zou zeggen, lees het, zoek het uit, bezoek hem, spreek en dan vind het uit. Ja. Ik uh, hoop alleen maar het goede voor... De wereld. Alias Gidi, hoe, hoe denk jij dat dit uh, verder ah, ja. zal gaan? Er nee, ja, zijn okay. de afgelopen nacht weer uh, iets van 350 politiemensen ontslagen in Istanbul. Ja. Uh, hoe denk je dat dit gevecht de komende tijd verder zal gaan? Ja, misschien nog even een korte reactie hier. Kijk, the, the road to hell is paved with good intentions. Kijk, je kunt heel naïef denken dat het, uh, het is een spirituele man... en het is allemaal goed voor de wereld, en het is allemaal geweldig... en we gaan allemaal hand, uh, in handen klappen. Nou, maar van maar Herring, is, zegt, verdiep je erin. Simpel gezegd hebben we hier uh, een een beweging, een actor die niet, niet transparant is... die uh, opereert in West-Europa, in de VS en in Turkije... Uh, en die, klaarbij blijkelijk zo blijkt nu, invloed uitoefent... en dat blijkbaar ook heeft binnen het staatsapparaat. En dat is geen probleem zolang uh, de intenties duidelijk zijn... en er democratische controle is uh, en toezicht is... en, en wellicht zou men zelfs politiek kunnen participeren... als men een duidelijke politieke agenda heeft. Oké, okay, dat heb je gezegd. Hoe, de, hoe denk je dat zich dit gaat ontwikkelen de komende tijd? Uh, we zien nu dat de regering die grijpt in de scheiding der machten... Uh, door uh, uh, nee, politieagenten te arresteren. Uh, dus men, men, men, men haalt, haalt voluit. Uh, het slachtoffer is, in Turkije is op dit moment de democratie. Maar uit, uh, uit deze strijd komt ongetwijfeld ook weer iets goeds voor. Want je kunt niet anders zeggen dan dat wat bij beide partijen... of waar iedereen behoefte aan heeft... dat wordt geïllustreerd door deze gebeurtenissen... is een echte onafhankelijke rechtspraak. Oké. Okay. Nou, ik denk dat jullie daarover eens zijn, niet nietwaar, Neroen Jerry. Nou, met één zin dat uh, in Turkije democratie de slachtoffer is, ben ik totaal niet mee eens. Turkije heeft een gekozen uh, uh, minister-president. Turkije is nog nooit zo democratisch geweest voorheen. Iedereen spreekt zich uit, zegt wat hij denkt en vindt en men zoekt het uit. Dat Turkije corrupt was, de overheid, dat, was, dat is van oudsher, we weten niet beter. Het komt nu naar voren op een... Nog lelijkere manier dan ooit. Het feit dat het nu paradoxaal lelijk is, is omdat het een overheid is die pretendeert uh, uh, islam uh, uh, heel erg uh, te bewonderen en na te leven. Nou ja, als ze dat doen zoals de islamitische partij, dan behoren ze niet correct te zijn. Dat is wat paradoxaal is en niet klopt. Maar okay. voor de rest, Turkije, uh, daar leidt de democratie wat mij betreft niet aan. Goed, we zullen zien uh, hoe, hoe zich dat ontwikkelt de komende weken. Er komen belangrijke verkiezingen aan dit jaar in Turkije, onder andere presidentsverkiezingen. Dus uh, dan, dan wordt het duidelijk hoe het met de democratie daar gaat. Hartelijk dank, Niel Gugnjeli en Ali Yaskili. Het is uh, half tien. Tijd voor het NOS Nieuws met Femke Bolthuis. Dit is Radio 1. Vitesse en de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten zijn het niet met elkaar eens over de visumaanvraag voor voetballer Dani Mori. Het consulaat beweert dat het geen verzoek heeft gekregen of de speler met een Israëlische nationaliteit het land mocht bezoeken. De leiding van de club uit Arnhem zegt juist dat ze door de ambassade zijn doorverwezen naar lokale autoriteiten. Het Afghaanse meisje dat gisteren werd opgepakt omdat ze met een bomgordel een aanslag zou hebben willen plegen, heeft haar verhaal verteld. Ze zegt dat ze gedwongen werd door haar broer en ook zou ze geen acht zijn, maar tien. Wrijving tussen Noorwegen en Zweden, dat allemaal naar aanleiding van de viering van de Noorse Dag van de Grondwet. De Zweedse koning Carl Gustaf vindt het niet nodig om die viering bij te wonen en Noorwegen is beledigd.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 Maar hoe gaan ze dat aanpakken, die schotten? Want van whisky en haggis alleen kan je niet leven. Wat is op termijn het economische perspectief voor de schotten? Wel, ze moeten het Saoedi-Arabië van de groene stroom worden. Met mannenmacht proberen ze energie te halen uit de hen omringende zee. En dat blijkt geen eenvoudig karwei. Verslaggever Sofie van Leeuwen stapte in een propellervliegtuigje naar het Hoge Noorden. Four emergency exits on board, one either side to the front of the cabin, and two overwing exits either side in the middle of the cabin. Please familiarise yourself. You need a steg. Turn around and maybe behind you. Jos, hallo. We zitten hier in een heel klein vliegtuig gepropt op weg naar Kirkwall op de Orkney Islands. En wat gaan we daar doen? Uh, we gaan ons golfenergieapparaat bekijken. Er zijn aardig grote golven voorspeld. Dus hij moet aardig heen en weer flappen. Uh, het moet interessant worden dit weekend. Ik uh, zit in het ontwerpteam. Per week vliegen er wel drie, vier mensen op en neer. Om hem te onderhouden. En je bent hier al acht jaar mee bezig. Hè? Zo bouwen aan, aan het wonder van Schotland. Uh, bijna negen zelfs. Ik uh, ben erop gepromoveerd eerst uh, gedurende vier jaar. En ik werk nu al vier en een half, vijf jaar uh, bij het bedrijf... wat rondom dat onderzoek is opgezet. Schapen, koeien, rotsen, harde wind en vissersboten. Orkney een kale eilandengroep boven Schotland. Veel bewoners zijn hier ooit vertrokken... wegens een uitzichtloos bestaan. En nu bevolkt een nieuwe generatie techneuten dit verlaten oord. Ook de Nederlander Jos bouwt hier dus aan zijn machine... die elektriciteit uit de zee moet halen. Ik zie een hoop golven en schuim... wat zelfs over het strand heen geblazen wordt... Het is aardig winderig. Mooi. Golven van 4 tot 6 meter hoog. Slaan over de Oyster heen. Gele golfmachine die hier in de zee ligt. Ja, je ziet hem heel mooi. Even een rustige periode. Mooi. Hij doet wat hij hoort te doen in ieder geval. Dat is mooi heen en weer floppen en waarschijnlijk een hoop water naar naar de kant pompen. We The side petition to condemn the power companies for doubling your bills in the last five years to condemn extortionate rises in gas and electricity prices. De golfmachine staat in het hart van het debat over de onafhankelijkheid van Schotland. En de Schotten mogen hier in september over stemmen. In het centrum van de Schotse hoofdstad Edinburgh staan de Schotse socialisten te demonstreren tegen de hoge energieprijzen. Colin Fox, I'm the spokesman Schotland is rijk aan olie, gas en aan, aan wind en golfenergie. Yeah. Wat is het probleem? Well, it's a great irony, isn't it? This is a very energy-rich country, we have renewables, we have oil en gas, we have nuclear power stations, we have a very rich energy country, and unfortunately. Dit land is rijk aan energie. We hebben duurzame energie, we hebben olie, we hebben gas, we hebben nucleaire energie. Maar één op de drie schotten is arm. Veel schotten kunnen hun energierekening van 1500 pond niet meer betalen. De energiebedrijven, die verdienen bakken met geld. En onze regering in Londen, die bezuinigt op de uitkeringen. De mensen hebben het hier echt heel zwaar. So what's the solution? Become independent? Yes, some analysts and experts have said that Scotland has the potential to be the Saudi Arabia of renewable energy. Scotland kan het Saoedi-Arabië worden van de duurzame energie zeggen experts. We hebben de Atlantische Oceaan tegen tijden een enorme energiebron. Wij willen af van fossiele brandstoffen, olie, gas en kolen. Binnen 40 jaar dan is het op. Geen probleem. Wij bouwen onze economie op duurzame energie. En dat is we in de het walhalla van de groene stroom. Daar dromen de Schotten dus van. Even verderop staat het nieuwe Schotse parlement... waar de Scottish National Party sinds 2011 aan de macht is. Politiek talent Marco Biacci, die is hier energiewoordvoerder... van de Scottish National Party. En hij is een groot voorvechter van die onafhankelijkheid. Biaggi heeft alle plannen al klaar liggen... voor een onafhankelijk Schotland na 18 september. Dat is de dag van het referendum. So what is your Scottish alternative? Well, the aim is to set up an oil fund. Whereby we Elk jaar zetten we een deel van de olieinkomsten opzij. En dat geld zetten we op een nationale spaarrekening. Noorwegen begon hier al mee in de jaren 90, 20 jaar na de ontdekking van de olie. En de Noren hebben inmiddels 450 biljoen pond gespaard. En ze leven van het dividend. Nou, wij lopen natuurlijk een beetje achter op Noorwegen. Maar laten we nu beginnen voordat het te laat is. We beginnen niet op het begin. We zijn een beetje achter Norway, Noorwegen. Maar laten we dit nu doen met wat we hebben zodat het niet behoorlijk wordt. Wat voor renewable energie en bijvoorbeeld wave power? Golfenergie is een enorme kans omdat het voorspelbaar is. Je bent niet afhankelijk van de wind. Er zijn altijd golven en er is altijd stroming. De stroming in Orkney dat is een van de sterkste van Europa. Dus als de technologie gekraakt wordt, dan gaat het hier gebeuren. Schotse bedrijven werken hier heel hard aan... En wij als godse overheid, wij steunen hen. Ik wil dat golfenergie voor Orkney net zo belangrijk wordt als olie voor Aberdeen. Ambition we're showing then I hope that Orkney and wave power will be as synonymous as Aberdeen and oil have been in the past. De golven op de Orkney Islands, die worden Hoger en hoger, er is storm voorspeld. En de golfmachine van Jos en zijn collega's, die is stuk. Adam is de manager van het golfenergietestcentrum van Aquamarine Power. Adam, that's dat is je correct, ja. Je bent de here. hier. Uh, Voor mijn zin. Yes, I'm the site manager here in in Orkney for Aquamarine Power. In the business of wave energy, this is a wonderful day. We like weather like this. It's not working at this very moment, so why not? We hebben een paar kleine problemen en daardoor kunnen we nu geen energie opwekken. We staan nog voor veel uitdagingen en de omstandigheden waarin we werken zijn heel zwaar, Zelfs vlak bij het vaste land waar we nu zijn. Er kan van alles misgaan. En om de golfmachine te kunnen repareren hebben we rustig weer nodig. Dus op dit moment kunnen we alleen maar wachten. Heb je de weersvoorspellingen gezien? Want de golven zijn verschrikkelijk hoog. Ja, het, het ziet er naar uit dat ze ietsje naar beneden komen uh, gedurende de volgende week. Uh, zoals je zag, vandaag waren ze heel groot. En het ziet er naar uit dat ze volgend weekend nog hoger worden. Uh, een van de hoogste golven die ik gezien heb. En wat betekent dat voor je werk? In dit weer kunnen we het niet repareren. Ik, nee, we, we moeten wachten totdat je uh, een duiker naar beneden kan sturen. Uh, en dat kan niet als er te grote golven staan. En gaat Adam dan duiken of ga jij duiken? Ja, met z'n tweeën. Speedo aan, hoppa, naar beneden. Nee. <laughs> Professionele duikteams heb je daarvoor nodig. Ja. Tja, net als de dus Schotse onafhankelijkheid is de definitieve doorbraak van golfenergie dus nog onzeker. Een reportage was dat van Sophie van Leeuwen. Het is ruim tien minuten over half tien. U luistert naar Bureau Buitenland van de VPRO. En het is tijd voor ons eerste Geo-bureau. Een nieuwe rubriek van Bureau Buitenland. Elke week leggen we op deze dinsdag aan twee gasten een stelling voor... over een actueel geopolitiek thema. Vandaag een hopelijk eerste pittig debat en wel over Syrië. Sinds vrijdag vechten verschillende rebellengroepen... in het noorden van Syrië onderling. En al bijna een week leidt het geweld ook hoog op in Irak... door gevechten tussen ISIS en andere rebellengroepen. ISIS is een gewapende groep die banden heeft met Al-Qaeda... en die actief is in zowel Irak als Syrië. Tegelijkertijd komt de Genève 2-conferentie over vrede in Syrië eraan. En... De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry laat doorschemen... dat hij daar een rolletje ziet voor de historische vijand Iran. Tot nu toe bondgenoot van het Syrische Assad-regime. Nou, de legpuzzel van het Midden-Oosten wordt steeds ingewikkelder. In de studio in Den Haag zit Rob de Wijk... directeur van de Hague Center for Strategic Studies... en Maarten Zegers, journalist, schrijver en hij woonde drie jaar in Syrië. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja. De stelling van vandaag is... het Westen moet Toenadering zoeken tot Bashar al-Assad, de president van Syrië. Meneer Segers, laat ik met u beginnen. Um, uw reactie op die stelling. Het Westen moet toenadering zoeken tot Assad. Ja, het, het hangt er een beetje af wat je, daarvan, uh, wat je daarmee bedoelt. Wat je daarvoor onderstaat. Uh, bedoel je daar dat ze met Assad moeten gaan praten? Of dat je dat diplomatieke kanalen moet openhouden? Of bedoel je daarmee dat ze Assad ook daadwerkelijk moeten gaan steunen? Um, in eerste instantie, uh, toenadering zoeken is praten en uh, niet als voorwaarden stellen, lijkt mij voor de onderhandelingen dat Assad weg moet. Um, nou, je kunt altijd uh, praten uh, met Assad, maar ik denk gewoon dat hij niet zoveel te bieden heeft. En ook, uh, oké, okay, je kunt als voorwaarde stellen uh, dat Assad niet weg moet om mee te, mee te doen aan Genève 2. Maar op het moment dat je dat niet als voorwaarde stelt... Ja, dan komen de rebellen niet opdagen. En je hebt gewoon te maken met, uh, met twee partijen... en die op dit moment gewoon totaal niet met elkaar willen onderhandelen. Het regime, dat ziet de rebellen als terroristen... en daar praat je niet mee. En de oppositie, dat ziet het regime van, uh, van Assad als een, als een grote boevenbende. Dus daar praat je ook niet mee. Dus ik, ik denk dat het op dit moment ook niet zoveel ga, gaat uithalen... Uh, om alleen maar toe maar nadering te zoeken of alleen maar te praten... En als je het hebt uh, om, om Assad echt te steunen... Um, want die, vra die vraag wordt me de laatste tijd wel eens vaker gesteld. Laat zei iemand tegen mij... ja, en de oppositie, dat zijn allemaal gevaarlijke jihadisten en terroristen... en uh, uh, we moeten maar beter het regime van Assad steunen... want die beschermen de minderheden... en die hebben totaal geen geschiedenis van geweld. Mm -hmm nou ja, dan moet je maar even de geschiedenis opnieuw nalezen... Ja. en wat ze de afgelopen 30 jaar hebben uitgesproken. Oké, okay, ik wou even naar, uh, naar Rob de Wijk, uh, uw reactie op de stelling. Het Westen moet toenadering zoeken tot Assad. Je moet altijd, in, onder alle omstandigheden, vind ik... de diplomatieke kanalen openhouden. Doe je dat niet, uh, dan geef je iemand ook geen uitweg meer... en dan weet je ook niet wat hij wil en wat hij kan gaan doen. Uh, het lijkt mij een uh, onverstandige keuze om te zeggen van... Uh, Assad moet weg uh, en dat is een voorwaarde... Voor die uh, Genève-onderhandelingen. Want dan gaat hij zeker niet weg. Dus als je de boel gesloten houdt. En je zegt dat hij weg moet. Dan weet je zeker uh, dat er geen enkel schot komt in die onderhandelingen. Maar ik ben het met Maarten wel eens. Uh, als hij zegt. Van ja, er kan eigenlijk toch niet onderhandeld worden op dit ogenblik. En dat klopt ook wel. Want als je nu kijkt. Wat er uh, komt uit uh, de oppositie. Uh, dan uh, is de Nationale Syrische Raad. Die heeft al gezegd. Nou, we komen niet. Mm -hmm. uh, de uh, Nationale Syrische Coalitie. Uh, zeg maar het overkoepelend orgaan. Dat zit nu te dubben. Of ze wel of niet uh, gaan. Dus dat wordt helemaal niks. Uh, die, uh, die Genève onderhandeling. Dat, uh, daar bent u het meteen al over eens. Volgende week. 22 januari. Kan je net zo goed een streep doorzetten. Die datum. Nou je moet wel gaan onderhandelen. Uh, want dan weet je ook meteen uiteindelijk wat de posities zijn. En dan weet je ook uiteindelijk denk ik. Uh, wat de manoeuvreerruimte is die er nog wel is. Maar die manoeuvreerruimte die zie ik op dit ogenblik. Niet als heel erg groot. Nee, ik denk dat het grootste, ja. grootste probleem hier is uh, niet zozeer... of die politieke oppositie wel komt of niet komt... maar vooral wie ze, rep uh, wie ze representeren. He, de mensen op de grond, die moeten in feite helemaal niks... van die Syrische nationale coalitie hebben. Dus als zij niet door het volk of door de rebellen... of de oppositie op de grond gesteund worden... Ja, die kun je net zo goed mijn buurvrouw uitnodigen. Ja, en bovendien eh, al Qaeda, ISIS, al-Nusra, die zitten ook niet aan tafel. En dat zullen zeker altijd de, de grote bedervers zijn van welk uh, vredesproces dan ook. Dat zijn de jihadistische groeperingen, zeg ja. ik even, uh, voor het gemak. Want ook daar ja. zit weer onderscheid tussen. Want ja. daar zijn onderling op het ogenblik ook weer gevechten ja. tussen, uh, tussen uitgebroken. Maar uh, Rob de Wijk, je zegt wel, uh, nou, de, de, ga, ga toch maar praten volgende week. Maar wat is dan een een traject van onderhandeling wat nog enig perspectief heeft? Ik denk dat het heel verstandig is om Iran erbij te betrekken. Want het is uitgesloten dat wanneer het Westen druk uitoefent op bijvoorbeeld Assad... dat het enig effect heeft. Want de geschiedenis leert dat wanneer je druk uitoefent op je vijand... dat er gewoon helemaal niks gebeurt. Want dan zet die vijand gewoon zijn hakken in het zand. Iran die heeft er belang bij dat er in ieder geval sprake is op termijn van een zo soepel mogelijke machtsovergang naar iets anders uh, in dat uh, land. Want uh, Assad is, uh, is bondgenoot. Ja, dus uh, het is verstandig om Iran erbij te betrekken. Het is verstandig om uh, Rusland er volledig uh, bij te trekken. Want die hebben ook nog de communicatie uh, openstaan uh, naar, uh, naar Bagdad. Maar die zitten aan tafel in Genève Ja, die zitten ja. exact. Maar je zult het via die route moeten doen. Uh, wij moeten niet denken dat wij als Westen... Europa, Amerika, dat we eigenlijk uh, daar de zaak kunnen bepalen. Dat gaat helemaal niet. We hebben daar te weinig invloed op. En we hebben al helemaal geen invloed op al die strijdende partijen die daar op dit ogenblik uh, bezig zijn. Nee, maar te uh, jij zegt eigenlijk. Uh, vergeet dat nou maar, dat je nerven. Want uh, dat, er gaat gewoon helemaal niks uitkomen. Of, of zie je ook uh, in zo'n benadering die er op de wijk schetst van betrek Iran erbij. En. Uh, denk niet dat je het zonder Rusland kan redden. Zie je daar nog wel enig perspectief in? Nou, ik, ik denk eigenlijk niet omdat er totaal geen basis van onderhandelingen is. Uh, ik denk dat op het moment uh, er alleen maar een militaire oplossing uh, mogelijk is. En zolang beide, een van beide partijen niet in een hoek wordt gedreven. Hebben ze ook totaal geen uh, impetus of, of motief om te gaan onderhandelen met, uh, met, uh, met de ander. Kijk, het regime dat denkt gewoon nog steeds dat ze dat hele land wel terug kunnen winnen. En, en de oppositie, ja, die heeft ook geen zin om, uh, om, om, om, om toezeggingen te doen... Of, uh of, uh, of iets aan te bieden. Dus ik, ik zie daar geen, uh, geen logische weg. Naar nou, Daar gaan. ben ik het wel mee eens hoor. Want dat is, dat, ja. Kijk, euh, ook, ook dat is een historische wetmatigheid. Onder twee omstandigheden weet je dat er een vredesakkoord komt... wanneer er een padstelling is die totaal uitzichtloos is. Mm -hmm. In wezen is die er, hoewel ik nu wel moet constateren... dat uh, de dynamiek nu door uh, de opmars van ISIS veranderd wordt of wanneer een van de partijen een klinkende overwinning boekt. Ja. Nou, dat, dat zit er dus niet in. Dus in wezen is er al een padstelling. Uh, alleen de partijen zijn er nog niet zodanig van overtuigd... dat het ook uh, moet leiden tot een akkoord uh, die onderhandeld wordt. Ja, ik, ik las vandaag ergens het beeld van twee... Uh boksers die nog een beetje tegen elkaar aan staan te slaan... maar eigenlijk geen van beiden meer in staat zijn om het gevecht te winnen. Nee, ze kunnen allemaal het gevecht, het gevecht niet winnen. Dus uiteindelijk moet er iets geregeld worden aan de onderhandelingstafel. Wat het ook zal, zal zijn. Maar dat besef moet er wel eerst zijn. Ja. Ja. En op het moment dat die beide partijen nog steeds denken... dat ze de volledige overwinning uh, kunnen behalen. En dat is natuurlijk wel ook een beetje de cultuur die daar heerst uh, in Syrië. Hè? Niet opgeven, altijd doorgaan de dood- of het martelaarschap. En, en zolang dat de, de houding is die beide partijen hebben... dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan blijft hij nou ja, niet... Nou, ik, ja, ik denk eerlijk gezegd dat er nog wat anders aan de hand is hoor, op dit ogenblik. En dat is echt heel interessant wat er op dit ogenblik gebeurt. Ik, ik heb net ook gezegd dat die dynamiek is aan het veranderen. Uh, eigenlijk op dit ogenblik dreigt de desintegratie van Syrië. Dat geldt ook voor Irak. He, waarbij je ziet uh, dat ISIS uh, streeft uh, naar een, een zelfstandige staat... waar ze naar hartelust uh, de Syria kunnen invoeren... en de bevolking kunnen onderdrukken. Uh, dan heb je vervolgens... Uh, uh, het is heel opmerkelijk uh, dat Assad en ISIS niet echt in gevecht zijn op dit ogenblik. Mm -hmm. Dat laat hij eigenlijk een beetje gebeuren. Het zou me niet verbazen als, als dat aanstuurt op een rondstaat Syrië... waarin de alabieten zitten en de Christen en nog wat groeperingen. Ja, dan heb je nog vervolgens het Koerdische Syrië... wat aansluiting kan zoeken bij Irak. Dus wat je op dit ogenblik ziet... dat doet zeer sterk denken aan staatsvorming. En wat we in ieder geval zien op dit ogenblik... is dat de orde die na de Eerste Wereldoorlog in feite door het Westen is opgelegd, dat die aan het verbrokkelen is. De, de, de, de Balkan. Sykes-Picot uh, Sykes ja. grenzen, die ja, uh, in een Frans-Engels verdrag toen zijn... Uh... Exact. exact. En eigenlijk wat we hier zien is de balkanisering van uh, het Midden-Oosten. Op de Balken is precies hetzelfde gebeurd uh, uh, 20 jaar geleden. En nu zien we dat uh, nu. En dat heeft gewoon te maken met het einde van de Koude Oorlog. Ja, Maarten zeggen is, is dat inderdaad wat jij ook ziet gebeuren? ISIS is de, de meest radicale... Uh, uh, jihadistische groep, dan, dan is er een, een wat groter conglomeraat uh, van iets gematigde islamistische groepen. Dan is er aan de andere kant het, het vrije Syrische leger, wat dan weer onder die Syrian coalition, National Coalition hangt, waar, waar we het net over, over hadden. Um, zijn die partijen inderdaad bezig een beetje om het land op te delen? Nou, op het moment niet. Ik weet niet of u, de mensen een beetje weten wat de afgelopen drie dagen is gebeurd. Uh, dat uh, groepen van het Vrije Syrische leger en ook van islamitische brigades slaag zijn geraakt met, uh, met ISIS. Ja. En dat is ja. eigenlijk een uh, enorme, Dat belangrijk... is de nieuwste ontwikkeling. Hè? Dus dat, dat de meeste radicale jihadisten nu eigenlijk uh, aangevallen worden door alle andere rebellen. Ja, kijk, nou ja, het, het is niet zo'n zo probleem dat, dat, dat ISIS jihadistisch is voor de bevolking en dat ze de islamitische staat willen vestigen. Ik denk dat de meeste uh, mensen die tegen Assad zijn daar ook wel achter zullen staan. Het probleem is dat uh, die ISIS gewoon lukraak mensen oppakt, arresteert en executeert en ja. uh, daar een beetje gaat doen alsof ze de baas zijn. Terwijl ze voor het grootste gedeelte uh, bestaan uit buitenlanders. En nu hebben ze afgelopen weken ook nog een dokter van een andere islamitische brigade gekidnapt en uh, gemarteld en geëxecuteerd. En dat heeft eigenlijk geleid tot uh, dat mensen hebben gezegd: genoeg is genoeg. En er dus zijn een aantal uh, islamitische brigades... die ook nog gesteund worden. door dus Saudi-Arabië zijn begonnen... om ISIS eigenlijk uit zoveel mogelijke plekken weg te werken. En uh, ja, daar zijn ze de afgelopen dagen behoorlijk goed in geslaagd. Ja, Maar nou zegt erop de Wijk... Uh, ISIS is op dit moment ook actief in het noorden van Irak. Uh, ja, in, Anbar. in In de Anbar-provincie. Uh, het sunnitische hartland van, uh, van ja. Irak. Dus wat je zou kunnen krijgen... is dat, dat je daar een gebied krijgt waar zij de controle hebben. Dat je een gebied krijgt zeg maar tussen Damaskus en de kust waar uh, Assad en en voornamelijk Alawieten en christenen de, uh, het voor het zeggen hebben dat je een koerdisch gebied krijgt en dan nog een soort restgebied waar een aantal andere groepen is ja, dat is, is, dat, ja, dat is ik natuurlijk... wil even van Maarten zeggen horen of dat ja, ja. een scenario is wat hij ook uh, voor zich ziet. Ja, dat is natuurlijk de facto ook wat er nu gebeurt. Er je, je, je, je, je is niet meer te spreken over één Syrië. Er zijn allemaal losse staten met een Koerdische entiteit... een Arabische identiteit, een Alewitse identiteit. Maar om een opdeling te krijgen in aparte staten... daar heb je nog wel wat meer voor nodig. Hè. Heel het gebied rond Homs, dat is dorpje Sunnitis, dorpje Alewitisch, dorpje Christen, mm -hmm. dorpje Sunnitis. Daar kun je niet zomaar een lijn doorheen trekken. Ook zelfs het Alewitse gedeelte, die grote steden, Latakia, uh, Tartus... Dat is half-half. Banias is volledig Soenitisch. Wat ja, wil je gaan doen? Dat, ja. Ja. Is, al zo, dat is al zo, maar dat hebben ze natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog ook gedaan. Hè. De Fransen en de Britten hebben ze ook maar, zomaar een lijn doorheen getrokken. En dat gaat er eigenlijk om wie op dat moment de sterkste is. Uh, wat, wat natuurlijk interessant is, is dat als je dus ziet op dit ogenblik... want je kan Irak niet loszien op dit ogenblik van Syrië... Wat er gebeurt in, uh, in die AMBA-provincie is uh, dat eigenlijk Al-Qaeda weer op de weg terug is. Of eigenlijk, in die zin, kijk. Rond 2005 hadden ze de macht veroverd, hadden Fallujah ook veroverd. Ja. Toen zijn ze eruit gegooid door, door, de Amerikanen. door de Amerikanen, maar vooral door de lokale stammen die mm -hmm. ze niet wilden hebben. Ja. En je ziet nu dat dat wordt omgedraaid. Dus het is ook niet zo dat je kunt zeggen, nou ja, nu keert de bevolking zich tegen, tegen Al-Qaeda en dat, dan komt het allemaal goed, want... Zie wat er gebeurt in Irak, daar is het dus gewoon niet goed gekomen. Vijf jaar later, ja, negen jaar later bijna. Ja, nou goed, laten we, laten we dan even teruggaan naar wat Rob de Wijk eerder zei... je moet Iran erbij betrekken, je moet Rusland erbij betrekken. Nou ja, Rusland is erbij betrokken volgende week, in Geneve in ieder geval... Um, het, het, het, het boeiende van wat zich in Irak afspeelt op het ogenblik natuurlijk is dat in feite de Verenigde Staten en Iran daar bondgenoten zijn. Omdat ze allebei ja. premier, de Shiïtische premier Al-Maliki steunen tegen ja. die, die al qaeda strijders in het noorden. Um, Rob de Wijk, zou dat, zou dat uh, zodanige vormen aan kunnen nemen dat uh, Iran en de VS inderdaad ook wat Syrië betreft verder samen op gaan trekken? Ja, ik heb maanden geleden al voorspeld dat, dat, dat zoiets zou gaan gebeuren. En het heeft ook te maken met het feit dat uh, ISIS aan het opkomen is... en ISIS uh, is uh, Shiïtisch. Uh, en, uh, sorry, sunnities. Sunnities, ja. sunnities. en uh, zijn dus in die zin de vijanden van Iran. Het, het idiote situatie doet zich nu voor dat uh, in zekere zin ook uh, in uh, Syrië... Iran en de Verenigde Staten uh, eigenlijk een gezamenlijke vijand hebben. Ja. Dus uh, om het, ik bedoel, het wordt nu zo complex... Uh, dat je het ook zo langzaam niet meer kunt begrijpen wie het met wie doet. Ja, en nu, en nu uh, zijn er dus al veel geluiden. Dat was eigenlijk, en dan wil ik een beetje terug naar onze stelling... Uh, ja, ja. waar jullie allebei nogal genuanceerd... Over praten. Dus dat is nooit ja. fijn voor de discussie. Maar goed, we steken er wat van op. Maar uh, is Assad dan niet een klein beetje de lachende derde van dit alles? En, nou ja, ja. Natuurlijk. Uh, uh, maar natuurlijk, ja. Ja, natuurlijk. Uh, als, als, als hij ISIS zijn gang laat gaan, bij wijze van spreken. En er is een stilzwijgende deal. Want het zou me niet verbazen als hij er is. tussen Assad en de leiding van, van ISIS. Er dat dat zijn zelfs wezen. geluiden dat, dat hij... Uh, in het begin van de revolutie... de, de gevangenissen ja. open heeft gezet. Ja. En vooral de salafisten daaruit ja. heeft vrijgelaten. Dus ja. he, he, dat heeft hij ook gedaan. Want in de een, in een stad waar ik woonde... Uh, daar zaten mensen gevangenen... Voor, voor een aanslag. En die waren allemaal betrokken... bij een bepaalde uh, extremistische cel... En op het moment uh, dat die demonstraties begonnen... toen, is, uh, toen is, uh, Bashar heeft Bashar mensen vanuit die stad zelfs op zijn paleis gehad... Ja. en is zich gaan onderhandelen. Mm, en wow. heeft hij die gevangenen vrijgelaten. Ja. En die man, die man die de leider van die cel was... die is nu de leider van de islamitische opstand in die stad. Ja, ja, en ja het interessante Dat heeft is hij gewoon is, direct gedaan. En het interessante is, uh, Assad spaart ook het hoofdkwartier van ISIS... Dat is dus heel merkwaardig dat dat ja. gebeurt. Het hoofdkwartier van ISIS in Syrië. Dus daar, Het zou me niet verbazen, en precies wat Maarten zegt... hoor, dat daar gewoon een deal ja. is uh, gemaakt. Goed, dan en dat dat, dat, dat, ja. dat, dat, dat onderstreept alleen maar uh, uh, de, de constatering... dat er mogelijkerwijs een deling aan zit te komen ja, van maar, de Syrië. Maar dan even terug naar Iran-Rusland... waarvan uh, Rob de Wijk zegt, die moet je erbij betrekken. Ja. Even, even tot slot. Is, is een opdeling van Syrië dan een scenario waar... Iran mee zou kunnen leven, waar Rusland mee zou kunnen leven? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel de uitkomst is van het, van het proces. Eh, net zoals dat een opdeling van Irak eh, de uitkomst is van een proces. Dat zien we ook al jaren aankomen. Ik bedoel, iedereen probeert dat natuurlijk manmoedig tegen te gaan. Want we willen allemaal geloven in de fictie. Uh, van een eenheidsstaat. Maar dat, dat is niet zo. En ik Want heb Irak ik... gaat uiteenvallen in een zuidelijk Shiïtisch en een noordelijk Soenitisch deel? Ja, ja, dat, en, ja dat, uh, dat gaat gebeuren. En uh, waarschijnlijk gaan de, delen, uh, de, de Koerdische delen van Syrië en Irak die kruipen ook naar elkaar toe. Maar als dat, ik, als wordt, ik... dat wordt nog een vrolijke toestand met de Turkije. Ja, maar te zeggen dat je mag reageren. Tot uh, ja. Ja, misschien kan Assad en Rusland en Iran daar wel mee leven. Maar we hebben in Syrië ook nog een andere partij hmm. die absoluut niet mee akkoord gaat dat het land wordt opgedeeld. Hè? Want dan hebben zij dus alle klappen gevangen... Blijven zij achter met een gebied wat voor 60% totaal verwoest is. En ze geven alle vruchtbare en belangrijke delen geven ze aan het regime. Ja. Hebben ze daar dan die 100.000 doden voor moeten laten vallen? Ja, maar het nee, is dezelfde discussie die we 20 jaar geleden gevoerd hebben... in het kader van de Balkanoorlog. Oké, okay, nou ja, we, uh, uh, we gaan het zien <lacht> hoe zich dit ontwikkelt het komende jaar. Ik dank jullie allebei heel hartelijk voor dit gesprek. Maarten Dankjewel Segers bedankt. en gaan gaan. Rob de Wijk. En dit was Bureau Buitenland. Morgen zijn we er weer, zelf de tijd, zelf de grondlengte. U kunt de podcast van deze uitzending ontvangen via vpiro.nl slash bureaubuitenland. En u kunt mee twitteren via het bbvpiro. En u moet ook eens kijken naar de nieuwe vpiro.nl vpiro slash grensloos. Zometeen hier langs de lijn. U bedankt voor het luisteren. Voor nu en hopelijk tot later.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 Dit is Radio 1.